is Mika. Op zijn album Live in Cartoon Motion... staat de sensationele hitsingle Grace Kelly. Vraag naar Mika's album bij Free Records Shop van Leest of Fame. Talenten zitten goed de laatste tijd. Kun je een beetje zingen, dan zit je bij Henk Jan. Kun je een beetje schaatsen, dan zit je bij Nance of bij Martijn. Kun je meer dan je in één leven kan... dan zit je in je tweede leven op internet. Kun je goed water bij de wijn doen... Dan zit je in de regering. Tja, en ben je IZT'er? Dan zit je natuurlijk bij Société. Wil je meer weten over een baan bij Société? Kijk dan op werkenbijsojety.nl Je hebt krassen. Je hebt krassen. Maar je hebt nu ook kilometerkrassen Van Hyundai. Kras gratis voor de langste proefritten tot wel 400.000 kilometer. Met elke dag veel winnaars. Ga dus snel naar de showroom of kijk op Hyundai.nl. Hyundai. Drive your way. The lucky way. Cheap tickets voor je razendsnel op cheaptickets.nl. Nederland komt in beweging, 30 minuten per dag. Fietsen, lopen, skaten of dansen, 30 minuten plezier. 30 minuten bewegen, overal en elke dag. Doe de test op 30minutenbewegen.nl De hele week 3FM Classic Request. In het Classic Prijzenpakket. En maak kans op een exclusief concert van de Dolly Dots. In jouw huiskamer. Als je van muziek houdt. Tiener 3 FM. Serious Radio. Oké, okay, de aankondiging van Extra Weekend. Week 9, iets na 7. Hé, uh. hey. oh, hey, Gerard en Michiel die zijn er niet. Wie staat er dan in het roostering gedeeld, joh? Oh, info zie ik. Bart Arendt en Martijn de Muijs. Ja hoor. Nou nee, ja, goed, oké. Okay. Oké, okay, ik ben er klaar voor. Kom erop met die aankondiging. Loop de band. Ja, al een minuutje of twee, eh, vriend. Oh, oké. Okay. Speciaal voor uh, Agnes Disseldorp die mailde... hiervan ga ik nog steeds uit mijn dak. De allereerste plaat in de Classic Request Week Nirvana... en uh, Smells Like Teen Spirit op 3FM. Ja, en het is er 7 uur geweest. En normaal gesproken op deze tijd achter deze microfoon natuurlijk altijd meneer... Uh... Ja, ik ervaar ook een soort van leegte. Ook deze microfoon was onbemand, normaal gesproken de plek van meneer. Ja, en we zagen geen lichtbranden, dus dachten... weet je wat, dan doen wij de show vandaag. Maar ja, dus zonder... Zeg, ik zag net op het kantoor van de bazen vakantieaanvraag liggen voor oh. deze week. Die was uh, van meneer. Oh, en ik zag die Anna nog ijsberig gisteren, maar die is nu onderweg naar een tropisch eiland. Dat is dan weer meneer. Uh... Nou uh, zullen wij het dan maar doen vandaag? Gaat ja, goed? Wij playbacken vandaag. Hé <lacht> Hey uh, Martijn, wie is in vredesnaam Gerardus, Marinus, Marcus. Uh... Uh, ik heb geen idee, maar weet jij dan wie dit is? Michiel, Adrianus, Johannes. <lacht> Nou, ik vrees het, de eerste Martijn die gaat niet verkomen, want hier liggen de paspoorten van. Uh... Ja! En het ja. ja, ja. ja. ja, is vandaag. Nee. Nee. nee. nee. Nee. Nee. Ja! Dat is het, is het vandaag. Ja, ja. Ja. and uh, the way you make me feel. Ik zit net ineens te bedenken, Martijn. Ja. We hebben leuk wat die opening gedaan, zoals uh, Gerard en Michiel dat altijd doen. Maar we hebben ons totaal nog niet voorgesteld, volgens mij. Ja, wie ben jij eigenlijk? Ik uh, ben Bart, tenminste, oh. dat beweert mijn moeder. Ja. Hi, ja, aangenaam. Uh, ik ben uh, Martijn Muis en zo staat het ook in mijn paspoort. Kijk, Alright. Wat doen we eigenlijk met die paspoorten van de tweeën hier? Ja. Ik heb geen idee hoe ze de kennis staan. zijn. <laughs> oh, het is uh, 16 over 7 en uh, ja, we zijn officieel dan 16 minuten weg van uh, de aftrap van uh, de Classic Request Week. Ja. Het is echt net begonnen. We zitten er midden in. Alleen maar klassiekers van voor het jaar 2000. Dat was je misschien wel opgevallen natuurlijk. Want wanneer hoor je nou Nirvana en Michael Jackson achter elkaar? Bedoel... Dus gaan we nog hete hitte draaien? Zo! Zeker het... niet. Ongeloo... Maar wil je, wil je wat aanvragen trouwens? Uiteraard uh, mogelijk in de, de 3FM Classic Request. Uh, dat kan via het welbekende sms-nummer. Dat is 3333. Uh, Ik wou graag even een plaat aanvragen. O, Hij is wel oud, maar dat mag hè? Uh, ja, Uit wat... 1848 is die. Uh, het wil nou, Die hoor je zo weinig. Die hoor je, je nooit? De radio. Nou, inderdaad. Uh, nou goed, zit het daarna en is het ietsje hipper? <laughs> ja, dat doen ze op Hit Radio 4 al natuurlijk. Dat Echte klassiekers. Maar uh, weet je, een leuke plaat, laat het vooral even achter via de sms. 333. En uh, ben je redelijk op de hoogte van klassiekers ook? Dan hebben we zometeen een leuke uitdaging. Ja. Je hebt echt lopen slepen net op de gang hier. Nou, inderdaad, want uh, ik ben van huis uit drummer. En dat wist ik dus echt niet, hè? Ja, maar dat is echt waar. Echt waar, ja? Ja, sterker nog. Ik heb het voor, uh, uh, vooropleiding conservatorium heb ik gedaan. Nee. Dus ik schijn het te kunnen. Echt? Ja. Jij bent muzikaal. Ja. Oké, okay, dus uh, en jij weet wat uh, leuke klassiekers en uh, die ga je zometeen even. Uh... Ik ga even een paar uh, klassieke uh, drumroffels doen. En oh. ik ben dan benieuwd of jij ze herkent. All right. Nou, dat, laten we dat ook wederzijds maken dan. Ik heb, uh, nou, ik heb geen conservatorium gedaan, laat ik het daar gewoon heel simpel op te spelen. Maar... Nou, ik ook niet, het was vooropleidingen. Oké. Okay. Toen hebben ze me sterk afgeraden om het niet te doen. Maar goed, ik zit in de vliegtuig graag met de vleugel. En uh, al, als ik een piano zie, dan doe ik dat heel graag. Dus ik dacht eraan, misschien is het leuk om zometeen ook eventjes. er staat hier ook een piano, om dan ook wat uh, klassiekers op de piano te spelen. Oké okay, dan. En kijken of mensen dat herkennen. Misschien dat ja, een aardig leuk. idee. Dat uh, onder andere in dit programma. En dan uh, moeten we niet officieel eventjes de inhoudsopgave doen voor dit programma. Lijkt mij een goed plan. Dat zit altijd op dit tijdstip. Wacht even hoor. Even spannend maken. <coughs> en vandaag in het programma... Uh, moet ik het meteen weggeven? Echt meteen met het hoogtepunt beginnen? Ja, nou, dat, nee, dan beginnen we klein. We beginnen klein? Ja. Uh, nou ja, er zijn eigenlijk heel weinig kleine dingen. Echt alleen maar grote momenten. Nou, dat is waar. Ja. mix van uh, DJ Sandstorm is toch wel even een mooi momentje? Nou ja. Ja. Er is straks uh, natuurlijk een nieuwe opgave in de voicelift. Lift. Ja. Het wordt als score hebben we natuurlijk ook. Uh, en, uh, en ja, dat is ook wel even, uh, even een dingetje. Wie komt er langs vandaag? Dat is niemand minder dan Sonja Silva. Silva! Ah, Sonja Silva hebben we in het, in het programma vandaag. Die ga je, ga je straks horen. En. Um... Die doet mee met zo'n programma, waarbij ze gaat zingen. Oh ja, dat gaat aanstaande zondag volgens mij van start op talpa, of hoe noem je dat tegenwoordig team. Dus ja, normaal gesproken is het heel afgezaagd, maar nu kan het. We kunnen de vragen of ze even een stukje wil zingen. Nou, dat gaat goed komen. En natuurlijk alleen maar klassiekers, hè. Nou, dat is duidelijk die Je vooropleiding conservatorium. Heerlijk!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 I wait. All I need is peace, this mind. I can celebrate. Net Bos, om bij Weg te dromen, schrijft ze erbij als motivatie. Een tijdloze plaat volgens haar. Ook aangevraagd door Bouwkribben. Ja, kribbe, kribbe. ja? Bouw is een kribbe. Leuk. Ik oh. denk dat die alleen maar werk hebben met kerst. En wat was zijn motivatie? Dat is wel belangrijk, hè? Chill. Maar ja, ja, ja chill. chill. Dat was het, ja? ja. Okay, right. En ook Hugo Veugd, heel veel op graag horen. En Marita Swinkels uit Herthogenbosch. Rijk eens eventjes. We hadden speciaal R aangevraagd. We hebben even denken aan een uitzending van Barret en waar R ooit de gast was... Dames en heren, dan nu de band online I Need met het liedje R. AI En zometeen in dit programma, maar, voice maar eerst. Ja, uh, jij gaat wil prikken, toch? Ik ga even willekeurig wat lijntjes opnemen. We hebben hier een uh, telefoon staan. 09091336 zit aan uh, verbonden, het telefoonnummer hier. En als je belt, dan uh, kom je rechtstreeks in het programma. Dat is een beetje het idee. En laat het een lekker weekendgevoel hebben, hè. Uh, 09091336. Weet je trouwens wat Sonja Silva drinkt, of niet? Uh, nee. Het is altijd heel netjes om er wat klaar te hebben staan, wat ze dan uh, lekker vindt. Maar ik, geen flauw idee. Ik gok op rosé. Denk je? Ja, ja ik vind Sonja Silver echt iemand voor een rosé. Oké, okay, mag ik ook uh, gokken? Ja? Ik denk gewoon een, een watertje, oh. denk ik. Nou, we gaan het straks horen. Oké. Okay. Uh, 3FM, uh, goedenavond. Uh, goedenavond, Henk kan ik hem. Ja, ik geloof dat het de bedoeling is in het programma dat je de voornaam eventjes met z'n tweeën herhaalt. Nog even één keer je naam? Oké, okay, met Henk. Hallo, Henk. Henk. Hey, zo zo, zo synchroon is dat dan, hè, Martijn, Wacht even, nog één keer, Nog één keer je naam? Mijn naam is Hank Henk Smit. Hey! Goedenavond! Goedenavond. Kunnen jullie de show overnemen van die twee heren of zo? Nou, we, zijn er, we zitten er binnenin, ja. Want ze zijn op vakantie. Ja, ze kwamen niet opdagen. Ja. En we waren toevallig in de buurt. Ja. Nou, dat dus. Maar vind je het wat? Of zeg je, stop nu gelijk? Want dan, uh, dan vul jij gewoon de komende 2,5 uur. Geen enkel probleem. Nou, je hebt groot gelijktijdig gedaan, want ik heb de twee heren hier achter in de container zitten. En die worden momenteel verscheept uh, naar Japan, dus uh, dat oh. weten ze nog niet. Leuke vakantie hoor. Ja. ja. Maar we mogen blijven dus. Ja, jullie mogen blijven. Nou, het oh, wordt niet dat Denk aan Henk. Goed? Ja, Denk aan Henk. Ja, ik bedoel. is uh, <laughs> uh, heeft nog iets toe te voegen aan het programma? Ja, ik wil Ben eventjes een uh, klakzonnetje geven hoor. Oh ja, ah. nou ja. welkom. Zo, 1, ja. 2. Daar komt die al op tegen. Ja? Wat even ja? Ja? Komt ie? Ja! Zo! Oh, oh. Dat, is Dat is even een mooie, zeg. Drie van hem, uh, goedenavond! Goedenavond! En wie hebben we aan de lijn? Danny! Berry. Goedenavond! Goedenavond! Hoe gaat het met Barry? Danny gaat goed! Waarom gaat het goed met Barry? Uh, Danny eerlijk, ja. Oh, oh, Danny! Oh. Huh? Danny! Ah. En waarom gaat het goed met Danny dan? Ja, ik ben nog altijd lekker aan het werk. Wat ben je aan het doen dan? Uh, aan het drukken. En wanneer ben je afgewerkt? Morgen vroeger om half zeven. Ja, Zo. dat zeggen ze altijd. Oh, de net Begonnen. Ja, ik ben het begonnen, ja. Ah. Ik zeg, uh, waarheen, waarvoor? Waarheen leidt de weg? Uh, ik moet naar het doordrecht. En dat is post in mijn auto. Waar zit er een in de auto? Uh, ja, uh, uh, kutmatrassen en... Uh, Wacht, ik maak het even helemaal stil. Wat? Dat soort dingen eigenlijk. Nog één keer halen graag. Eh, uh, kutmatrassen. Kutmatrassen. Kut oh, ja, ik heb het idee wat het is, uh, maandverband gokken. <laughs> ja, je. Ja. Hey, nou, te gek. Ik, uh, we, je hebt een te gekke baan. En ja, leuk dat we je het even met keer? ons wilde delen, hè? Zo, <laughs> Nou, succes. En uh, dankjewel, hè? Bye. Bye. Zijn ze trouwens ongebruikt of is dit een recyclingswagen? Dit is allemaal echt. Echt. Oh, maar. Prima. Ah, en uh, Drieven met, uh, met Bart en Martijn. Goedenavond. Ja, Hallo, je mag praten. Oh, je. Oh. Hallo? Hallo? Hallo? Hi. Hallo? Hi. Hallo. Wanneer zou die zijn naam ik zeggen? Ik sta er helemaal niks van. Ja, ik ben Martijn. <tie> Martijn. Martijn! Leuke naam. Kom je uit de jaren 80? Qua bouwjaar? Ja, ook al, ook al. Ja, toch wel. Hè? Dat is echt zo'n typische jaren 80 naam. Als mensen Sander heten of Martijn, nou, dan kun je er echt gewoon 100 euro op inzetten. Dan zijn ze geboren ergens in de jaren 80. Welk jaar ja. heb jij? Ik heb 84. 84. Goed bouwjaar Martijn? Of ben jij een andere? Ik ben van 82, 82. dus ik denk dat hij een goed bouwjaar heeft. <tie> Hé, hey, eh, hey. ik zeg, het weekend is begonnen. Wat geef jij nu al voor cijfer voor het weekend? Sorry? Wat geef jij nu al voor cijfer voor het weekend? Nu al voor cijfer voor het weekend? Nou, ja. het begint al slecht. Oh. Waarom? Ja, ik heb net gehad, nou, keer in de filet staan hier. Ja, ja 16. Goeie. Oh, dat maar dat is inmiddels weer voorbij, toch? Ja, nou, ik ben al bijna bedocht. Dus Oké, okay, uh, je, je moet af en toe, moet je het ook eventjes forceren. Dat je echt zegt van, uh, jezelf een beetje blij maken. Dus ik tel tot drie en dan zeg je even hoera. Eén, twee, drie. Hoera! Zo so is het, Nou, nog een goeiedag, uh. Schotel. <laughs> bye. bye bye! Ik uh, vond het wel weer gezellig zo. Maar ik uh, moet je even voorbereiden, namelijk mentaal, op het uh, volgende. Ik maak het ook even stil, want dit is even een uh, ding. Um, uh, hij is veel aangevraagd. Een klassieker. Maar, mm -hmm. um, kl zeg nou, klassieker. Klassieker, classic. Um, maar, um, wat vind jij van die job uh, Alstak? Moeten we dat nou doen of niet? <lacht> ja, het is. Uh, ja. Het is wel een gewetensvraag. Nou, het. Uh, ja is draaien en nee is niet draaien. Oh, dat klinkt logisch. Ja, tuurlijk. Doen man. Ja, gaan draaien, ja. Niet een paalstap. Komt er nu aan. Rainbow in the sky, hè. Ja. Echt? Ja, doe maar. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird flying away. And then I hope to see your smile every night you Goed drummen, zeg. Dank je. <laughs> Dan nog de drumstel. Het drumt lekker mee, hè? Die is op haar Elstak wel. Heerlijk, ja. Even lekker rach op, op, het, op het drumstel. Nou, het klonk bestaardig ook trouwens. Zeg, ik start nu spontaan. Jongens. Ik heb net uh, mijn keyboard opgestart. Dan maakt altijd dit geluid. Wacht, even. Ik, ik, heb, ik heb mijn piano meegenomen. Maar dat is wel een mooi verhaal trouwens nog. Want ik weet dat uh, de eerste slachtoffer, het eerste slachtoffer van RSI... dat was de toetsenist van DJ Paul Elstak. Dat is serieus. <laughs> Wacht even, ik heb, ik heb hier de piano bijgeschoven. Je hebt van uh, die standaard house inderdaad. Hè? Precies. Al die platen oh, oh, waren zo. Ik een ontzettende muisarm van. Daarom ben ik ook gaan drummen. Ja, maar die had dus echt gewoon vier van die liedjes per optreden. En die, nou, op een gegeven moment, die gast werd helemaal gek. Die trok het ook niet meer. Dat ging helemaal niet goed, wat dat betreft. Uh, Diesel Poel stak. En uh, Rainbow in the Sky was dat. In, uh, mooi hoor. De, <laughs> mooi liedje. Ja. In de Classic Week. Gevoelig. Uh, de uh, barmanier en de uh, muismans ook. Goedenavond. In Extra Weekend. Uh, en normaal zou je hebben we volgende keurige draaiboek, Dat mag duidelijk zijn. Dat hebben de heren hier achtergelaten. Het draaiboek van uh, Extra Weekend. Ja, inhoudsopgave ga ik nu even afvinken. Ja, Wildprik, hebben we ook gehad. Hebben we gehad? Zo. Zijn we nu aangekomen bij uh, de voice? -lift. The voice -lift. Ja. Dat is en dat is een uh, onherkenbaar stukje uh, stem. En dat is een bedoeling dat je dat herkent. En uh, weet je wie het is? Dan mag je even bellen. 0909 1336. Uh, voor de duidelijkheid, dit is de opgave. Een biertje of een vanaf. Eentje maar, twee, want dan gaat het fout. Maar eentje, dat helpt. Je vredesnaam. Ah, zo makkelijk. Hoor je toch? Meteen. Wacht even. Die, die wil ik nog één keer laten horen. Wacht even. Nou een, keer. een biertje of verwijtje een vanaf. Eentje maar niet twee, want dan gaat het fout. Maar eentje, dat helpt. Nou, heb je enig idee? 0909 1336 even bellen. Ik vind hem echt heel wel. Uh, we hebben een aantal meer voorbeelden. Zal ik er nog eentje laten horen? even Gewoon even voor het idee. Wacht even. Ik heb hier nog eentje die is. Ook weer dezelfde uh, persoon. Alleen dan even iets anders vervormd weer. Een biertje of verwijtje een vanaf. Eentje maar niet twee, want dan gaat het fout. Maar eentje, dat helpt. Dan nou, kun in ieder geval weten wie het niet is. Het is sowieso al lastig om te weten of het een man of een vrouw is. erg lastig. Drie of hem, goedenavond. Goedenavond met ben. Hè, ben. Ben! Hallo. Heb je enig idee wat je zojuist hoorde? Ja, dat waren uh, die twee jongens van de nerds. Oh. Van Nerd. Oh, van Beauty and the Nerd. <laughs> ja. maar, volgens mij was het sowieso maar één persoon. Dus dan hoor je of stemmen in je hoofd, of... Uh... dat was het Erik van de, van de event. Nee, maar het, laten we het kort houden. Het is niet goed, helaas. Oké. Okay. Bye-bye. Dag. Met Martijn en Bart. Goedenavond. Goedenavond. Wie oh. denk je dat het was? Uh, Filimon Wesseling van Spuiten en Slikken. <laughs> weer bijna goed. Maar net niet helemaal. Ah, nee, oh, maar bedankt voor de poging, hè. Oké. Okay, Bye-bye. Okay. Uh, 3 FM met uh, Bart en Martijn. Hallo. Hallo. Uh, wat, uh, wat hoorde je net voor stem ja, hallo met Gerard German. Ja, dat is wel, oh, oh, sorry. Hallo Gerard German! Oh, oh. Ja, ik weet wie het is. Je weet wie het is? Ja, dat is Maxima met een dikke buik. Uh, ja, dan mag je toch helemaal geen bier drinken? Nee, dat is waar. Nee, dat is uh, niet goed geantwoord helaas. Nee. Zo Maxima bier drinken, denk je? We zitten toch nou midden in de personen en wat voor drank ze dan zouden bestellen. We denken bij Sonja Silva respectievelijk rosé en water. Ja, maar heb je geen Argentijns bier of zoiets? Nee. Dat is volgens mij tegenwoordig geen bier, maar Argentijnse wijn. Huh? Ja, dat schijnt te bestaan. Dat is heel zuur, denk ik. Ik heb er spontaan even een toepasselijk muziekje voor gekozen. Homo-wijn zeg je? Ja, dat is echt waar. Oh, ik heb toepassendere muziekjes, hoor ik net. Sorry, ja. Maar wat is het verhaal bij homo? Homo, wat doe je daarmee dan? Nou, ik denk opdrinken. Ja, doorslikken, nee, zoals geen dat doen. Ja, maar geen uh, specifieke plekken waar je het moet inbrengen, dat soort dingen allemaal <laughs> niet, toch? Nee. En drief helemaal. Hallo? Hallo. Hij is mijn. Heb je enig idee wie je zojuist hoorde in de voice-lift? Bonnie Sinclair. Bonnie Sinclair. Bonnie sinclair nou ja, ja, één of twee drankjes. <laughs> <laughs> dat was er toch? Het, nee. ja, ik toch? Nee, ik voor mijn vriend die zit naast mij in de auto, dus hij zei tegen mij, jij moet het antwoord geven. Nee, dus dat niet. Als je ik vind het de logische als, gedachte. Als, maar. als we bij de voice lift ooit Bonnie sinclair doen, dan hoor je op de achtergrond door dit soort geluiden, hè. dan weet je automatisch dat zij het is. Eh, ja, ja, ja, 3FM, goedenavond. Hallo? We zitten midden in een uitzending. Om niet uit te laten lopen, verzoek ik u vriendelijk om nu uw naam te zeggen. Oh, sorry. Ja. <laughs> sorry, heet dat, hij dus. Uh, ik hoorde net dat het bonnetje klaar niet was. Nee, dat klopt. Heel goed gehoord. Dank u. Wie is het dan Oh, oh. Sorry. Nee. Wie is nee, dan het dan wel? Het is niet goed. Oh. Nou, eh, 3FM, hello. hallo. Hallo. Hallo. Hey, ik dacht dat het Bridget Maasland was. Nee. Het zit allemaal in de fout. zullen we gewoon nog even een extra voorbeeldje geven? Doe maar. Oh, ja, Eentje een maar. Een het fout, maar een beetje, je Vergeet je. Nou, nou, nou jou is jou de makkie, hè. Mag ik ook nog één poging wagen? Ik heb er niks van verstaan, dus dan maar Michael Jackson. Jackson. Uh, nee, nee, niet. Wel dezelfde toonhoogte. Ja, precies. Maar bedankt, hè. Hey, fijn die keer nog. Bye-bye. Bye-bye. Hallo. Hallo. Wie is dit? Dit is Mark. Mark. Mark. Hallo. Hi. En, en wat heb je gehoord? Wat heb ik gehoord? Ik hoor de village people horingen. Dat is correct geantwoord. Maar de vraag is: wie zit er in de voice lift? Oh, dat weet ik toch niet. Ik zal even een kleine hint geven: ze heeft een kapper Bassie. Het is de kapper van heeft De kapper van Bas. Ja, denk oh, aan alle is, kleuren uh, van de regenboog. Ja. Uh, Kaagman. Juni uh... Kaagman. Juni nee, Kaagman. Ja, je... Nee, joh. Ja, nou, die je heeft, zelf, heeft misschien een kapper als, uh... uit hetzelfde. Ja, nee, dat is niet goed geantwoord helaas. Oh. Het, ik vind het nu echt uh, super spannend worden. We gaan echt naar de laatste kandidaten nu. Drie van hem goedenavond. Goedenavond. En wie is dit dan? Walker. Wouter! Wouter! Wouter. Hallo. Uh, wat ja. is denk je het? Ik geef je nog even één hint, want het, uh, dan moet het wel duidelijker worden denk ik. Hij is gewoon niet te doen Bart, kom op. Hij is lastig hebben, Hij hè. Hij is gewoon niet te Marcus doen. Maar ze even de kapper van Bassie ze is erg uh, echt druk ook. Dolf Janssen komt er ook regelmatig. Bij die kapper dan hè. Oké, okay, ja, oh ja, precies ja. En we kunnen we nog meer voor hints geven. Uh, ja, wat kunnen we vragen nog meer voor Het uh, is niet Robin van Bassie en Adrian? Nee, ook niet. En dan de allerlaatste hint, het is Kim Lian. Wat <laughs> denk jij dat het... Kim Lian. Jij zegt Kim Lian. Kim Lian. Oh, je, je, je mag Zou er even geleven, weet je heel zeker. Ja, ik mag nu ik nog ik switchen zeker. hè? Je mag nu nog switchen hè? Nee, ja. Kim Lian. Weet je dat heel zeker? Ja. Is het toch Nee, Ja! Goed, man. Hoe wist je dat? Ja, zo ingeving, hè? Ah, echt helemaal super. Even een goede antwoord voor de duidelijkheid. Dat het bewezen is dat het echt zo is. Een biertje of een wijntje vooraf. Eentje maar, niet twee, want dan gaat het fout. Maar eentje, dat helpt. Goed, hoor. Toch een, toch een soort van, uh, van opvoedingen. Ja, ja dat is ik moet even goed in het draaiboek kijken, want ik heb zelf de prijzen niet gereden. Moet even kijken, hoor. wat heb je gewonnen? Een drummeroffel! Ja, even een drummeroffel van Martijn. Maak je ook niet elke dag mee. Zomaar gratis, hè? Ja, dan komt ie! Dus bonus, komt ie! Hoppa! Woe! Mooi toch? Ja, het is geweldig. Hey, en daarnaast ook nog even het seizoen van, van, van Bandje. deel 10. Krijg je op DVD mee? Oh, geloof die al 400 keer is uitgezonden op TV, die. Nou, en die kan je voor de 401ste keer gaan kijken. Yeah, helemaal geweldig. Hey, goedeman. man!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 Come, easy, go Do the Mamma mia Mamma mia Let me go Beelzebub Has the devil put aside For me For me Dennis Grooyman, uit Maastricht, gewoon weg. De klassieker der klassiekers, Edger, Edger, Edger, Edger Vind het de ultieme topper, uh, Queen en uh, Bohemian Rhapsody. En ik had hem nog zo aangevraagd. Wat? Het Wilhelmus. <laughs> maar het is wat anders geworden van Queen. hoor ik net <laughs> hey uh, voor de duidelijkheid, uh, we zitten midden in het drie van Classic Request. Ja. Uh, je kan een plaat aanvragen, uh, uiteraard uh, via de, de site, via uh, 0909136 via de sms 3333. En ik krijg net iets binnen. Iemand wil graag iets van Mozart horen. Oh, is dat een klassieker? Leuk. Nou, die was volgens mij wel van voor 2000. Ja, dat is inderdaad de voorwaarde, hoor. Wat, wat, kun je dat... Wacht even, dat zoeken we even op. Kun je dat... Uh, jij hebt het de, de ja, je gaat het even opzoeken, hè? Ik duik ja. eventjes in de boeken. Precies. Precies. Zometeen uh, in dit programma hebben we uh, Sonja Zilver te gast. Die komt uh, gezellig langs. Die gaat hier even babbelen over uh, onder andere een nieuw programma... wat ze gaat doen. Just the Tour, of is dat, gaat ze zingen. Uh, en, Astrid. Uh, wat zeg je? Ik heb het antwoord. Oh, je hebt het antwoord, ja. Wolfgang Amadeus Mozart. Ja. Leefde van 27 januari 1756... Tot 5 december 1791. Oké. Okay. Ja, en ik wil graag de W op 11. <laughs> Oké, okay. uh, goed. We, uh, we, nou ja, ik wil hem graag draaien dan. Mozart. De Mozart, maar uh, ik kom er net achter dat... Ik heb net een uh, verzamelcd uit mijn koffer gemikt. Maar ik heb, uh, Jammer. heb altijd een Kortjaki ziek is alle, van hem toch ook? <laughs> alle 13 Mozart. Maar wat heb je hier een piano staan? Ik kan hem even live doen. Oh ja. Altijd een Kortzakje ziek. Wacht Is die van Mozart? Is van Mozart. Is ja, van ja, Beethoven? Ja. Nee, Mozart. Okay. Ja, oké. Ja, wacht. Uh, je hebt dan een makkelijke versie. Ik ga er even doorheen kuggen. Dat hoort hè bij klassieke muziek. En dan heb je de klassieke versie, maar die kennen niet veel mensen. Let op hè. Zit je nou het oude hoor of is dat echt nee, dat daarop gebaseerd? Is, nee, dat is echt, echt op dat echt melodietje, ja? Dat is van Mozart, ja. Heb ik nooit geweten. Nee, dat is echt waar. Wauw. Hé, hey, um, ik heb een spooky muziekje ge gestart. Dat is speciaal voor jou, want jij gaat uh, oh, zometeen na tien... als we klaar zijn ja. met dit programma, ga je iets meemaken? Oh man, ik ben nu al zenuwachtig. Moet je even uitleggen. Ik ga straks uh, na tien, Naar Eindhoven. Die gekste. Spannend, hoor. Ja, daar gebeuren echt gekke dingen. Ja. Ik ga namelijk slapen bij Johan Flemmix. En dat is eng. Nou, dat lijkt me wel, ja. Hoezo dat dan? Nou, Johan Vlemmings heeft uh, paleis, uh, het paleis van Juliana en Bernard nagebouwd. Paleis Dijk op formaat, Maar altijd nog zo'n 35 meter. Dus dat is een uh, behoorlijk eindje. En uh, daar schijnen te spoken. Schijnen te spoken? Ja, ik weet niet of het de zoveelste manier uh, om aandacht te trekken is van Johan Flemmix, Maar nou, hij is er echt van overtuigd dat het bij hem daar op het paleis dus spookt. Oké, okay, dus jij maakt je nergens zorgen om... je gaat zometeen naar bij hem kijken en je weet toch dat het niks is. Nou, ik maak me toch wel enigszins zorgen... want ik had hem namelijk van de week aan de telefoon... Mm -hmm. en hij zei dat het nu echt heel erg aan het worden is. Van de week was hij in zijn slaapkamer... en ineens zag hij allemaal hoofden. Skeletten. Huh? Ja, hoofden van overleden mensen. Toen dacht hij, nou, dit wordt me iets te mal... ik ga deze kamer weer verlaten. Oh. En vervolgens zat die deur op slot. Hij kon er gewoon niet meer uit. Je lult. Nee, is echt waar. En jij denkt, weet je wat, ik uh, werp me vrijwillig op... en ik ga zometeen lekker... Ja. Nah. echt waar ja. ja. Dus je zit een de bandrecorder mee. Je gaat echt de, dus, dus ineens hoorden wij jou een opname. Ik loop nu uh, oh wacht er wat gram erbij. Ik loop nu uh, door uh, de catacomben van het, uh, het complex van nee uh, hoe heet die ook alweer Flemings. Ja Flemings. Oh sorry uh, Flemings. Uh, ah! Oh nee dat is Johan zelf. Wat is dit? Nou, als, als, echt, u, ik, ik, ik, als ik morgen uit bed kom, hè? Nou, <laughs> groot kan. Dat is ook een soort van spoorverwijzing natuurlijk. Dat zou een gewoon zijn buurman was inderdaad. Ja. Dat zou zo mogelijk inderdaad ja. Is Sonja er al trouwens? Nee, nog niet. Maar even, ik, uh, heb jij de dubbel? wel... Uh... De rosé is er al wel. De rosé is er al. Ik heb het water klaarstaan, maar dat is Mooi. de weddenschap. Hè? Wat drinken ze? Ik ja. denk water, Martijn drinkt rosé. Nou, we gaan het allemaal wel zien. Ik heb trouwens wel de yoghurt al klaarstaan. <laughs> ik zal even uh, Jan be bellen of hij al cornflakes heeft. Precies. Tori Amos. Was a it was a good solution, hanging with the On to the other side, giving us a yo-yo Things are getting kind of gross, and I go sleep sleepy time This is not really, this, oh, this, oh, this is not really happening, Not really This is not really happening ahead We'll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 I really hate the trip, but I gotta lope. As they cope, I see myself in the pistol smoke Boom, I'm the kind of G the little homies Wanna be like on my knees in the night Saying prayers in the street light Just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 Power and the money, money and the power Minute after minute, hour after hour Everybody's running But half of them ain't looking what's going on in the kitchen But I don't know what's looking. Mm. They say I got to learn, but nobody's for uh -huh. Coolio! Yes yeah. And a Gangsters Paradise op 3FM, een extra weekend. Voor het laatste is trouwens iets van Koelio overnomen. in 2004. Hij probeerde een platencontract te krijgen bij Dirk Comeback Show in Duitsland. Nooit gelukt. Nee. <laughs> Nooit meer Kun je nagaan dat je zelfs in Duitsland gewoon geen platencontract krijgt? meteen <laughs> Sonja Silva. Oh, die moet even met twee doen. Sonja Silva! Dat straks, hè? Zilver. fm Wat wil jij drinken, Timo? Uh, doe maar een glaasje oceaanwater. Wil jij weten hoe we zeewater drinken? Kijk even op onze site, codewoord osmose. De Atlantische is trouwens het lekkerst. De Marine vergroot je wereld. Kijk op werken bij Marine.nl. Er is terug met het prachtige album Pocket Symphony. Opnieuw 12 wonderschone droomliedjes.